De Rabobank gaat deze week aangifte doen van de website Blokkade. De noodtoestand in Algerije wordt opgeheven. Het regeringsbesluit wordt van kracht zodra het is gepubliceerd in de staatskrant. De noodtoestand werd in Algerije in 1992 afgekondigd in de strijd tegen islamitische rebellen. De afgelopen jaren is het geweld afgenomen en leken de speciale bevoegdheden vooral bedoeld om de roep om meer democratie te smoren. In Algerije is de afgelopen maand een paar keer gedemonstreerd voor politieke hervormingen. Politie en leger maakten daar met geweld een einde aan. President Bouteflika heeft gezegd dat betogingen voorlopig verboden blijven, ook na het afschaffen van de noodtoestand. Het tropisch zwemparadijs Tropicana in Rotterdam wordt omgebouwd tot concerthal. De zaal gaat Rot Rotterdam Live Event Center heten, afgekort Lekker, en krijgt een capaciteit van 6000 bezoekers. Dit najaar moeten de eerste concerten worden gegeven.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 hebben nou, Verkeersinformatie viel op de A4 Amsterdam-Den Haag... vanwege werkzaamheden tussen Sloten en Knap het Bad Hoeverdorp, twee kilometer. En vanwege de brand bij Amsterdam vanmiddag... is nu de provinciale weg N246 dicht, dus de weg Beverwijk-Westgrafdijk. De afsluiting is in beide richtingen. heeft te maken met de enorme rookontwikkeling. En de afsluiting is tussen Beverwijk en Westzaan. Een idee voor iedereen die zijn groothandel nog meer wil laten groeien.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 Goedenavond, het is een avondje met Champions League voetbal in de achtste finales. De sterren van Real Madrid nemen het op tegen angstgekner Olympique Lyon. Leuke wedstrijd, Bas Ticheler. De eerste helft was niet heel veel, eerlijk gezegd 0-0 stand. De tweede helft is aardiger, 20 minuten oud. En mogelijkheden voor Madrid ineens dat wat uh, leek te slapen in het eerste bedrijf. Maar in de tweede helft plotseling gas gaf. Cristiano Ronaldo uit de vrije schop raakte de paal even later. Met een kopbal uit de voorzet Sergio Ramos de Lat. En zo had Madrid toch maar op voorsprong kunnen staan. En nu komt er opnieuw een vrije schop. Precies de positie waar Cristiano Ronaldo zo even de paal raakte in de verre hoek. De bal ligt aan de linkerkant van het veld. Vrij ver bij de achterlijn. Daar komt Cristiano Ronaldo weer schieten. Nu in de muur. Er gaan handen omhoog. Is daar hens gemaakt. De scheidsrechter zegt van niet. Cristiano Ronaldo is boos. Real Madrid maakt theater. Maar de Spanjaarden zullen genoegen moeten nemen met een hoekschop. Het is niet anders voor ze. Twintig minuten na rust blijft het 0-0. Voor het eerst zit er een Deense club bij de laatste 16 in de Champions League. Kopenhagen tegen Chelsea. Hoe doen ze het, Andy? Vrees dat het eindstation wordt, Henry, want het staat 2-0 voor Chelsea. Twee keer aan LK. Die het uh, heel goed doet. Chelsea doet het goed. De een beetje ja, dwalende ploeg de afgelopen maanden. Uh, speelt niet goed. Staat, in de, of, uh, staat 12 punten achter Manchester United in de competitie. Uitgeschakeld in de FA Cup. Maar vanavond doen ze het goed tegen Kopenhagen. Want twee keer aan elkaar. Waarbij het paasje bij het tweede doelpunt van Lampert wel heel erg prettig was. Uh, is het uh, dus 2-0 voor de Engelsen in Denemarken in Kopenhagen. We blikken straks ook uitgebreid vooruit op de kraker van morgen. Bayern München tegen internationale. Vorig seizoen nog de finale. De Nederlandse cricketploeg kan trots terugkijken... op de eerste wedstrijd van het wereldkampioenschap. Oranje verloor weliswaar van Engeland. Maar het werd de grootmacht wel moeilijk gemaakt in die wedstrijd. De titel man van de wedstrijd ging zelfs naar de Nederlander. De man of the match in today's game for an outstanding all-round performance. A brilliant 100. A couple of wickets in his 10 uh, overs. Ryan Tendascata is uh, the man of the match. Zometeen meer cricket. Verder is er ook aandacht voor een opmerkelijke voetbaltransfer. Out International Jan Kromkamp gaat komende zomer van PSV naar Go Aie de Eagles. Tot 11 uur is dit langs de lijn. Ja, ik noemde ze al de angstgekner van Real Madrid, Olympique Lyon. Vorig jaar was uh, Lyon te sterk in deze fase van de Champions League voor Real Madrid. Is dat nog een beetje te merken ook, Bas? Angstgekner? Nou, angstgekner nu niet meer, want uh, de kerstverse invaller Karim Benzema... hij staat 10 seconden in het veld en zet Real op een 1-0 voorsprong. Juist Benzema die zijn carrière begon bij Lyon. Daar vier keer kampioen wordt, een fantastische prestatie... En toen voor 35 miljoen euro twee jaar geleden naar Real Madrid ging. Hij komt voor Adebayor die werkelijk volkomen onzichtbaar is gebleven. En na een knappe combinatie van Madrid. Eigenlijk voor het eerst in deze wedstrijd krijgt hij de bal voor het intikken. Nou dat hoef je hem dan niet twee keer uit te leggen hoe dat moet. Hij tikt hem binnen met een uh, klein rolletje. nadat dat hij eerst nog langs Riviera loopt. Langs Sissoko loopt. Gaat de bal vervolgens buiten het bereik van Doelman en Kries over de lijn. En kan Benzema het eerste doelpunt van deze wedstrijd op zijn naam schrijven. Wat ongelooflijk dat hij nou net deze goal moet maken. Hij gepasseerd aan de Bayor, de Togolets in de spits. En hij vond het verschrikkelijk dat hij nou juist in Lyon... niet in de basis stond tegen de ploeg waar het dus voor hem allemaal begon. En waar hij ook toen hij het veld in kwam... een luid applaus kreeg van de Franse aanhang. Zo kan het dus ook. Mensen op de tribune in Nederland, dat vergeten we hier nog wel eens... dat je iemand die successen bij jouw club heeft gekend ook nog eens een keer met een applaus kan verwelkomen. Dat applaus, dat is dan wel te begrijpen, is nu wel een klein beetje verstomd. Nadat Benzema dus Real Madrid op voorsprong zet in Lyon. En om dan toch nog maar even terug te komen op je opmerkingen, Henri. Je hebt voorkomen gelijk, want het was altijd wel de angst die heet. Vorig jaar schakelde Lyon Madrid uit in de achtste finale van de Champions League. Ze zijn elkaar eh, drie keer tegengekomen. Dat zijn dus zes wedstrijden geweest in de historie van het Europese voetbal. En van die zes wedstrijden won Madrid er nog niet één. Dat zou vanavond dus wel eens voor het eerst kunnen zijn... als de goal van Benzema de enige blijkt te zijn van deze avond. Wie weet, 67 minuten gespeeld, Madrid op 1-0. Dan gaan we naar Denemarken, Kopenhagen tegen Chelsea. Ja, het gaat over twee wedstrijden, en die maat kan zomaar beslist worden al vanavond. Hè? Ja, 0-2 in het voordeel van Chelsea. Chelsea veel en veel sterker dan Kopenhagen. Kopenhagen met wel wat leuke spelers die we nog kennen uit het verleden in Nederland. Klaudemir bijvoorbeeld, ex-Vitesse. Maar wie we echt goed kennen is natuurlijk Jesper Gronkjerg. Die ze uh, trouwens ook nog bij Chelsea. Daar heeft hij ook gevoetbald. Maar hij heeft bij Ajax gespeeld. Kan geen stempel drukken op deze wedstrijd. Dat doet wel aan elkaar. Hij begon deze wedstrijd met vijf doelpunten in de Champions League dit seizoen. Heeft er twee gescoord. Staat op zeven. En is heel dicht bij het record uh, dat uh, ooit voor Chelsea is gescoord in de Champions League. Dat is van toorde André Flo. En dat is alweer een jaartje of elf geleden. Uh, toen hij bij... Uh, Chelsea speelde, uh, hij scoorde toen acht. Hij, uh, hij en Anel, uh, Anelka dus staat op zeven. Weer is Chelsea nu in de aanval. Probeert uh, wat leuks te doen via Malouda. Maar de Fransman krijgt de bal niet voor het doel. En dan kan Kopenhagen gaan uitverdedigen. Maar Kopenhagen heeft gewoon problemen met Chelsea. Niet alleen met Chelsea, maar ook met uh, het tempo. Zeg maar. Want ze spelen al een paar weken, eigenlijk al een paar maanden niet, omdat de, de competitie in Denemarken stil ligt. En nu proberen ze het via de rechterkant te doen. Eens kijken of dat iets leuks oplevert met de Costa Ricaan die de bal voor probeert te geven. Bolaños. En uh, dat lukt in eerste instantie niet. En in tweede instantie gaat de bal over de achterlijn. En dus is deze mogelijkheid voor Kopenhagen verkeken. Het staat nog altijd 2-0 in het voordeel van Chelsea. Twee keer aan elkaar. Een overwinning zat er net niet in. Maar de Nederlandse cricketers zijn wel indrukwekkend begonnen aan het wereldkampioenschap. Met moeite werden de amateurs van Oranje verslagen door de goed betaalde Engelse profs. De Engelse commentator vond dat het Nederlands team trots mocht zijn op zichzelf. Ze should be very proud of what they achieved. They pushed the fully pro side of England, all the stars, superstars, wealthy players of England. They pushed them to the 48th, 49th over of the game. Ja, in de 49 e over werd de klus pas geklaard door de Engelsen vlak voor de maximale 50 overs. Dus de Nederlandse ploeg kreeg veel complimenten, maar daar heeft international Pieter Celaar niet zoveel aan. Uh, ik ben er zelf geen groot fan van, ik bedenk dat wij een uh, redelijk goede wedstrijd op het veld hebben neergelegd, terwijl ik toch denk dat we zeker nog 10% kunnen verbeteren, uh, vooral in het veld, we hebben een paar runs uh, niet goed tegengehouden en ik denk dat wij, uh, ja, ik denk dat als wij iets scherper waren geweest vandaag, dat wij toch wel uh, ja, de wedstrijd nog iets spannender hadden kunnen maken. Hoe, hoe... Dichtbij ben je er werkelijk geweest. Het, het leek erop of die Engelsen het rustig uit zouden spelen. Er waren weinig kansen voor jullie om dicht om door te breken. Ze hadden de wedstrijd, hun hele betting-innings eigenlijk in handen. Ben je er dan toch heel dichtbij? Um, nou het verschil is dat je tegen professionals speelt. En die, uh, die houden toch denk ik hun zenuwen iets uh, beter onder controle dan uh, als wij tegen amateurs spelen. Dan weet je gewoon dat één, uh, twee wickets, dat kan het verschil maken. En deze, deze jongens die, ja, die houden gewoon hun hoofd erbij en die, die hebben alles berekend vooraf. En ja, ik denk niet dat wij echt, echt in de buurt zijn geweest. Maar ja, met één of twee wickets dan weet je nooit wat spanning met de mensen kan doen. Of misschien wel dertig runs meer, dat je, dat je de zaak echt op, op spanning kan zetten. Ja, nee, precies. Ik denk dat... Uh, ik bedoel, we, we hebben heel goed gebed. Laat, laat dat voorop staan. Maar uh, ja, uh, de... Er is altijd uh, de mogelijkheid om te verbeteren. En uh, ja, 10, 20 runs meer. Dan, uh, ik bedoel, je ziet, je ziet het nu. Ze hebben genoeg wickets in handen. Maar toch, uh, op het moment dat wij. Uh, de druk kunnen opvoeren op die jongens, dan, uh, ja, dan denk ik dat wij tegen de West-Indiërs wel een betere kans maken. Ja, ik wou net zeggen, was dit nu de verrassing die jullie in petto hadden voor dit toernooi? Een groot land kloppen? Of komt er nog iemand om de hoek kijken? Je noemt het al West-Indië. Dat vind jij een van de zwakkere grote landen in jullie groep? Nou ja, uh, het, het verschil met West-Indië en Engeland denk ik is dat uh, West-Indië een... Um, minder lange bettelijnen heeft. Um, oh, cool. Engeland is gewoon vrij sterk overal. En ik denk dat uh, West-Indië daarin een, een, een zwakker team is. Dat uh, bewijst de ranglijst ook. En ik denk als wij een wedstrijd als vandaag tegen de West-Indië spelen... dat uh, de overwinning in ieder geval een stuk dichterbij zal zijn dan vandaag. Ik, uh, ik zal het niet meer afsluiten, maar toch even zeggen... goed gespeeld <laughs> hebben jullie. Jammer dat je verloren hebt. Ja, dankjewel. dank je wel. Dat zei Pieter Sela van het Nederlands Cricket Team tegen Gerard de Groot. Wat is zo'n idee? I can't stand losing. you, heet deze plaats van de police. Olympique Lyon, Real Madrid. Bas. Benzema scoorde. Dat uh, deed hij na 65 minuten. Dat staat het nog altijd. Lyon probeert wel weer wat uh, druk uit te oefenen op de verdediging van Real. De eerlijkheid is dat ze daar niet erg meer in geslaagd zijn de afgelopen 10 minuten. De eerste helft was Lyon uh, nou ja, minimaal gelijkvaardig aan Madrid. Kreeg het eigenlijk nog wel de beste mogelijkheden ook via Kries en via Gomis. Een verdediger en een spits. De eerste met een omhaal. De tweede met een bal over het doel van Casillas. Na een flinke fout van de keeper ook. Maar blijkbaar is Lyon wat uitgeraasd in de tweede helft. En komt Madrid. Dat blijkt geen half werk Met ballen op de paal van Cristiano Ronaldo. Op de lat van Sergio Ramos. In een tijdsbestek van de seconde of 100. En dus de goal van Benzema. De invaller koud in het veld voor Bayor. Wordt flink gewisseld. Nu komt Marcelo in de ploeg. De Brazilianen, normaal gesproken, de linkervleugel verdedigen. Dat was hij ineens vandaag niet, want Arbeloa mocht spelen. Hij komt nu voor Eusil, dat is een verdedigende wissel. Al eerder ging ook Kedira naar de kant en kwam Lasana Diara. Daarmee zijn dus de wissels van Madrid wel op voor het laatste kwartier in deze wedstrijd. Maar de eerlijkheid is, Madrid komt na de voorsprong die het dus via Benzema verkreeg, eigenlijk niet meer in gevaar. Marcello aangespeeld, gaat voorin spelen nu, dat moet hij kunnen, snel. En controle over de bal, over het algemeen. Juist als je dat zegt laat hij eigenlijk vrij onhandig een bal over zijn schoenen springen. Zodat Lyon mag gaan gooien. Lyon weet dat het met een 1-0 thuisnederlaag eigenlijk de terugwedstrijd uh, terug en de reis naar Madrid kan laten voor wat het is. Want dan kom je normaal gesproken er niet meer aan te pas. En Madrid zal tevreden zijn dat het met deze 1-0 voorsprong toch in ieder geval vermoedelijk kan gaan afrekenen. Met dat complex wat het dus heeft opgebouwd in Lyon. En bovendien serieus uitzicht heeft op de kwartfinale. Waar het de afgelopen zes jaar dus niet meer in kwam. Omdat het uh, telkens werd uitgeschakeld in de achtste finale. Dat is toch wat voor zo'n grote club. Kwartier nog te gaan. Olympique Lyon zal serieus gas moeten geven. Maar of ze dat nog in zich hebben, ik vraag het me af. Madrid staat voor in Stade Gerland met 1-0. En ongeveer een kwartier zal het ook zijn in Kopenhagen tegen Chelsea. Andy. Eh, klopt, Henry, nog een kwartiertje te gaan. Eh, misschien wel een heel slecht kwartier nog voor de heren uit Kopenhagen. De Denen, want ze staan 2-0 achter het team van Stalen Solbeck. En, en nu is eh, Chelsea weer in de aanval. Chelsea, ik zei het al, slecht in de competitie. Staan slechts op de vijfde plaats, de, de miljoenenploeg. Uh, doet het gewoon niet goed. hebben wel gewisseld en als je toch kunt wisselen, Nicola Anelka eruit en Didier Drogba erin, ja dan. Uh... Praat je al over uh, ongeveer twee keer totale, het uh, totale budget van uh, bijvoorbeeld PSV. Maar balbezit is nu even voor Kopenhagen. Kopenhagen moet gewoon iets terug gaan doen. En Douje heeft de bal op de Senegalese. Uh, gaat helemaal alleen. Ja, en dan uh, schiet hij van te ver richting het doel van Peter Tjecht. Die alleen in de eerste minuten na rust een beetje onder vuur is genomen. Maar daarna heeft Kopenhagen weinig meer kunnen doen. 6 maart begint de competitie weer voor FC Kopenhagen. En daar moeten ze dan maar op gooien. Voor het eerst in de uh, geschiedenis bij de laatste 16. En dat is uh, al een mooi resultaat. Maar het is ook uh, meteen eindstation voor de Denen. Waar, zoals gezegd, uh, een Nederlands tintje met uh, die twee spelers. Met Claudemier en uh, met uh, Jesper Gronkjer. En nog even melden dat met nog een kwartier te gaan in het Parkenstadion. Björn Kuipers, de scheidsrechter. Een goede wedstrijd fluit. Hij heeft het ook niet echt moeilijk. Goes Motown en Girl You Why You wanna Make Me Blue, Olympique Lyon tegen Real Madrid. Ja, Bas, je memoreerde het net al eventjes. Deze ronde is Real al jaren niet doorgekomen. Zit er eigenlijk een patroon in al die uitschakelingen? Want hoe kan dat, vraag je je dan af, hè, bij zo'n club? Ja, dat is, zit niet echt een patroon in. Als je nou zegt, ze hebben telkens de pech gehad dat ze tegen de winnaar uh, zijn uitgekomen. Maar dat is ook niet het geval geweest, behalve nee. in 2006 tegen Arsenal. Bij Lyon Madrid is trouwens nu met nog 10 minuten te gaan 1-0 voor Madrid. Dus ze zijn nu wel, tenminste voor je gevoel, al vrij dicht bij een plaats in de kwartfinale. Zo ver is het natuurlijk nog lang niet. De goal van Benzema, die koud in het veld stond als invaller voor Adebayor, die geen potten kon breken. Maar als je kijkt naar het rijtje namen dat Madrid uitgeschakeld heeft in de laatste jaren. Even kijken, Benzema, komt hij langs Cris en Reveillere? Nee, hij is de bal bovendien kwijt. De rechtsback Reveillere, die daar al sinds mensenheugen is speeld. Ook nog tegen PSV speelde in 2005 kan uitverdedigen. Maar het rijtje namen dat te sterk bleek voor Madrid in de laatste jaren... Juventus, Arsenal, nou dat noemde ik al, die haalden wel de finale in 2006. Bayern München, AS Roma, Liverpool en dus vorig jaar Lyon. Het zijn eigenlijk stuk voor stuk ploegen geweest... die behalve Arsenal in dat toernooi niet overdreven ver meer zijn gekomen. Kortom een merkwaardig verschijnsel waar Madrid dan vanavond zo hopen zij... José Mourinho voorop van verlost zijn... Lyon vecht nog met de moed Van wanhoop. heeft niet echt kansen gekregen. Gommies, de spits was er één keer wel een beetje dichtbij. Maar een beetje dichtbij telt niet echt. Nu is er weer Hens. Hens van een uh, van de invallers. Brian, die in het veld is gekomen. Die een duel aangaat met Arbeloa. En daarbij dus wordt teruggefloten. Real Madrid lijkt de zaakjes redelijk op orde te hebben. Na nou, dus die moeizame eerste helft. Er zal misschien loeren op nog een mogelijkheid om de wedstrijd hem nog prettiger aanzien te geven in die slotfase. Want met 0-2, daar kan je dan gevoeglijk vanuit gaan. Is de return in Santiago Bernabeu er eentje om schriftelijk af te doen. Benzema heeft er nog wel zin in, denk ik. Na zijn goal in de 65e minuut wordt ook nu gezocht met een lange trap van Casillas. Maar de bal komt per keer de post terug. Op de Spaanse helft wordt dan vervolgens met een noodgang de andere kant weer opgetrapt door Sergio Ramos. Ingeleverd bij Sissoko, Toulalan op het middenveld. goede speler, Frans international. Hij was ook in Zuid-Afrika. Daar hebben de Fransen overigens niet zo ontzettend veel plezier beleefd, kan ik me herinneren. Stuk minder dan wij in ieder geval. Het balbezit dan weer voor Brian, de invaller die dan nu wel even een tikje te verduren krijgt. En van de Duitse scheidsrechter Wolfgang Stark een vrije schop verdient. En die vrije schop wordt dan genomen over het algemeen of door Courcouf. Of door eh, Toulalan. Het lijkt erop dat Toulalan nu de man is die achter de bal staat. Er verzamelen zich van de Fransen nu toch zes in dat strafgebied van Real Madrid. Of eigenlijk liever op de rand van dat strafgebied. Real Madrid met zo'n ongeveer het hele elftal, behalve Benzema, terug. En dan maar hopen dat het goed afloopt. de coaches langs de lijn die hopen dat het allemaal goed afloopt. En dat in ieder geval de aanvallers goed staan. Daar komt die knalroep. Dus een poging ineens. Bal blijft hangen. Komt er van Gomis Oh, gelijkmaker. De gelijkmaker via Gomis. 1-1, 82ste minuut. En daar had bij Madrid nog niemand mee rekening mee gehouden. Zeker niet als de vrije schot waar iedereen een voorzet verwacht. Geen voorzet blijkt. Maar een schot op doel. Via een van de Madrileense verdedigers een rare richting krijgt. Helemaal naar de zijkant uitwaaien. Daarvoor toch weer voor de goal wordt gebracht. En dan heeft de verdediging van Madrid oog voor iedereen en alles. Behalve voor Gomes. En laat dat nou net de topscorer zijn van Olympique Lyon. Die er in de competitie al 9 achter zijn naam heeft. Dit is zijn tweede... In de Champions League. En die kan de bal dan eigenlijk heel dicht. Of heel makkelijk van dichtbij. Langs de doelman Casillas tikken. Madrid protesteert nog voor buitenspel. Maar daar is geen sprake van. Omdat Sergio Ramos blijft hangen. En buitenspel dus opheft. Komisch. Het is gelijk in Lyon. Bij Lyon-Madrid met nog 7 minuten. Gaan we even kijken bij Kopenhagen tegen Chelsea. Heeft Chelsea het vermogen, die om dat rustig uit te spelen? Ja, dat willen ze in ieder geval wel. Ja, Kopenhagen, een beetje met de moed en wanhoop. Hè? En als je kijkt naar Chelsea, dan is het natuurlijk een aardigheid om te kijken naar Torres. Hoe die het doet. Uh, Torres overgekomen, de recordtransfer in Engeland van Liverpool, is zo zo. Hij staat wel redelijk goed, heeft kansen gekregen... maar speelt ook geen superwedstrijd. De doelpunten werden allebei, het staat 0-2 namelijk... bij Kopenhagen tegen Chelsea, werd allebei gemaakt door Anelka. K... Waarbij de tweede wel weer, het waren twee identieke doelpunten eigenlijk. Maar de tweede, het paasje van Lampert was weer ouderwets goed. Uh, Lampert uh, toch een beetje in een slump, zoals dat in de sport zo mooi heet. Uh, maar hij uh, komt er in deze wedstrijd aardig uh, uit. Aan de andere kant de 33-jarige Gronkjer. Jesper Gronkjer kan uh, geen potten breken. Heeft één uh, kansje gehad, maar dat uh, leverde slechts een makkelijke vangbal op voor Petr Cech de keeper van onze vrienden uit Londen balbezit voor hetzelfde Chelsea, maar Chelsea doet het rustig aan. Vindt het mooi zo 2-0 uitwinnen? Is natuurlijk heerlijk als je nog de thuiswedstrijd over twee weken voor de boeg hebt. Twee keer aan elkaar dus en Chelsea leidt met 2-0 tegen FC Kopenhagen. Sport kort. Theo Bos en Marianne Vos doen eind maart mee aan de wereldkampioenschappen op de baan in Apeldoorn. De twee zijn door bondscoach Robert Slippens toegevoegd aan de selectie. Bos, de oud-wereldkampioen op de sprint, maakt met Peter Schep zijn opwachting in de koppelkoers. En Marianne Vos start op de puntenkoers en op de scratch. De Spaanse wielrenner Francisco Ventoso heeft de derde etappe van de Ruta del Sol gewonnen. Hij versloeg in de sprint zijn landgenoot Juan José Lobato en de Italiaan Davide Apollonio. De leiderstrui in die Spaanse rittenkoers bleef in handen van de Spanjaard Markel Irizar. De Sloaakse wielrenner Peter Sagan heeft de eerste etappe in de ronde van Sardinië op zijn naam geschreven. Sagan klopte in de sprint de Italianen Balan en Os. Franse singer-songwriter Tjeerd Bomhoff, die bekend is van de band Voiced. Hij heet nu Dazzled Kid en dit was Embrace. Ja, zo werd het toch nog leuk bij Olympique Lyon-Real Madrid, pas. Nou, zeker omdat Madrid het een beetje kwijt is... na die gelijkmaker van Gomis een paar minuten geleden. We zitten in de slotfase van de wedstrijd. Nog een minuut of anderhalf over van de officiële speeltijd. En Madrid loopt nog maar één kant op, dat is naar achteren. En Lyon loopt nog maar één kant op en dat komt dan wel erg goed uit. Dat is naar voren. Dat krijg je een hele rare wedstrijd. Maar Lyon ruikt dat er plotseling toch nog wat meer in zit. Terwijl daar gaandeweg de tweede helft eigenlijk niemand nog op rekende. Koen geeft niet meer verloren in eigen huis sinds oktober. Toen een bekerwedstrijd verloren ging tegen Paris Saint-Germain. Nu denk ik dat Lyon nog een hoekschop mag nemen ook. Nee, dat wordt gewoon een doeltrap. Publiek boos. Maar even dacht men in het Stade Guerlain dat dat toch het geval zou zijn omdat uh, ja, na die goal van Benzema, voorafgegaan dus door de momenten met Paul, Ronaldo, Lat, Sergio Ramos. Eigenlijk iedereen dacht dit wordt hem niet meer. Maar plotseling dus toch. Lion recht terug. En uh, gesterkt door die statistiek natuurlijk. Weten dat je nog nooit van Real Madrid verloren hebt. Was Gomis trefzeker. Laatste halve minuut van deze wedstrijd loopt. Er zal dus wel wat extra tijd bijkomen. Er is flink doorgewisseld aan beide kanten. Overigens drie keer. Zal er zeker een minuut of drie bij komen. Kries gaat nog een vrije schop nemen. Dat doet hij in de middencirkel. De Braziliaanse verdediger. Ook hij was er al bij toen PSV hier in 2005 speelde. En De bal maar weer eens naar voren. In de richting van Bastos. Comis wacht af. Ongeveer de hoogte van de penalty stip. Doulalan zal dan een voorzet moeten geven. Maar komt hij zo ver? Nee, hij krijgt wel een duwtje in zijn rug van Sergio Ramos. Sergio Ramos die overigens al geel heeft. Niet dat dit nou een gele kaart is. Maakt zich erg boos op de scheidsrechter. Ja, je kan er ook maar zo een keer tegenaan lopen. De pechvogel op dat vlak overigens van de avond is, uh, zijn naam uh, viel al even. Michel Bastos, die kreeg namelijk geel en zal er niet bij zijn in de wedstrijd in Madrid. Dan wil ik nu nog eens kijken naar de herhaling, naar die overtreding op Goukouf. Volgens mij gebeurt er eigenlijk helemaal niks en laat Goukouf zich gewoon vallen. En dan wordt er in het strafgopgebied nog wat ruzie gemaakt. De scheidsrechter komt kijken en geeft dan Casillas geel. De keeper en aanvoerder van de Spanjaarden. Het is eerlijk gezegd een raadsel waarom. Hij speelt vanavond zijn 107e Champions League wedstrijd voor Real Madrid. Dat zijn er inmiddels net zoveel als Roberto Carlos. En dan moet hij nog even doorgaan. Wil hij echt recordhouder worden? Want dan moet je de 130 halen. Dan sta je gelijk met Raúl. Dat zijn bijna onwerkelijke getallen. 107 Champions League wedstrijden voor één club. Je zou bijna zeggen als je het salaris van Casillas half vergeet. Er bestaat nog clubliefde. Uh, goed, extra tijd. Nog twee minuten over, vrij schop. Lyon wordt weggekoppeld door Lassana Diara. Komt toch nog voor de goal. Dan moet hij voor de voeten komen van Piet. Dat lukt niet echt. Dan wordt eruit verdedigd door Marcello. Dat lukt eigenlijk ook niet echt. Maar daar komt de doelman van Lyon, Joris. Heel ver zijn doel uit. Hij is uh, grieperig geweest, maar heeft toch nog een sprint. In de aanbieding, in de slotfase van de wedstrijd. Afgelopen weekend speelde de keeper niet in de competitie. Gespaart dus min of meer voor deze wedstrijd. Madrid dan toch nog zit er nog iets geks in. Benzema aangespeeld aan de linkerkant. Ruvier loopt het gaatje dicht. De bal gaat terug naar de keeper. Openen naast Sissoko. De linkervleugel verdedigen. Onmiddellijk iedereen weer in beweging. Voorin met Gomis voorop. Maar de bal met Brian aan de voet. Die een duel aan moet gaan met Lassana Diara. Die probeert hem eigenlijk zo te schaduwen dat hij wel in de breedte kan lopen. Maar niet vooruit. De bal moet nu zelfs terug naar de eigen helft. En terwijl de extra tijd dan langzaam maar zeker ook wel op begint te raken. Heeft Lyon de bal. Oeh, slechte opening. Zomaar ingeleverd door Lovren. Kroatische verdediger bij Lassana Diarra. Dan kan Madrid nog één keer ontsnappen. Mooie beweging op het middenveld. Marcelo aangespeeld. Publiek fluit. nu boos. En houdt de adem in. Niet te lang mag ik hopen. Als die fluit bovendien erg onhandig. En de bal bezit voor Madrid. Xabi Alonso. Ook maar het zeker wordt onzeker. En terug op de eigen helft. Nog 45 seconden. Het zal misschien nog iets langer doorgaan, omdat we wat oponthoud hadden bij die vrije trap zo even. Bij die gele kaart van Casillas. En nog een verre trap naar voren, waar Riviera in duel gaat met Di Maria. Maar Di Maria blijkt uit het spel te staan. De Argentijn en een vrije schop voor Lyon. De doelman gaat hem zelfs nemen, halverwege zijn eigen helft. Hoog naar voren, Corbis moet doorkoppen, krijgt de rug van Pepe. De scheidsrechter wuift dat weg. Bion houdt wel de bal. Sissoko maar weer is meegekomen vanaf de linkerkant. Dat betekent dat Cristiano Ronaldo nu als een soort rechtsback moet meeverdedigen. De bal komt even goed voor. Pepe komt weg, maar niet goed. Dan kan er nog geschoten worden ook. Maar blokt Pepe alsnog het schot. Komt de bal weer voor de voeten van Sissoko. Nog maar een keer een voorzet. En dan Casillas die de bal kan vangen. En dan zal het er wel zo zoetjes aan opzitten als Wolfgang Stark op zijn klokje kijkt. Real Madrid nog één keer wil ontsnappen. Kries de bal weer de andere kant optrapt. En Wolfgang Stark voor het laatste fluit. 1-1. Zo eindigt het bij Lyon Real Madrid. Benzema 0-1 stond koud in het veld. Comis 7 minuten voor tijd. Met het mag je toch zeggen uiteindelijk verdiende gelijkmaker over 90 minuten. Want Lyon is eh, gelijkwaardig gebleken toch in grote delen van deze wedstrijd aan de groten uit Madrid. Maar dus wel dankzij een late goal langzij gekomen via Gomis 1-1. Kunnen de Denen van Kopenhagen nog wat uitrichten tegen Chelsea? En die. Nee, ook hier zitten we in de slotseconden van de wedstrijd: 2-0 voor Chelsea. Nog even een pluim richting Björn Kuipers. Eh, Malouda werd gewisseld. Hij ging zo hot en langzaam van het veld af. En laat ik vooropstellen: ik ben geen voorstander van snel geven van gele kaarten. Maar dit was er één die echt op zijn plaats was. Hij deed het ook heel goed, eh, Björn Kuipers. Nu nog één keer de aanval. Via een Dooien voor uh, Kopenhagen. Hij komt in dus straks op gebied. Brengt de bal voor. Maar dan komt hij niet bij een van de invallers Vingaard terecht. En wordt de bal nog uh, door een andere invaller opgevangen. Dat is uh, Bengtson de Zweed. Pierre Bengtson. En dan uh, probeert via Klaudemier uh, Kopenhagen nog een keer in de avond te gaan. Weer een Dooien, een metertje of 25 van het doel naar Bengtson. Bengtson naar de linkerkant. En dan uh, moet de voorzet maar eens gaan komen... Via Vingard. Vingard doet dat ook richting tweede paal. Hele makkelijke vangbal voor Peter Tjech. En zo gaat Chelsea uh, met eigenlijk nog de laatste kans op een uh, grote prijs dit jaar. Want ook de Premier League en de FA Cup zijn uitzicht. De FA Cup helemaal omdat ze daardoor Everton van Johnny Heitinga afgelopen weekend uitgeknikkerd werden naar penalties. En in de Premier League staan ze te ver achter op Manchester United. Dus moeten ze alles gooien op de Champions League. Waar ze vorig jaar in dezezelfde ronde uitgeschakeld werden door de latere winnaar Inter. Nou, een dooien kan nog een keer de bal breed geven. Bengtson schiet, maar schiet de bal ruim langs het doel van keeper Peter Tjech. En dan zegt Björn Kuipers, het is mooi geweest. Hij heeft goed gefloten. De 40.000 in het parkenstadion zijn niet tevreden. Want hun thuisploeg FC Kopenhagen verliest door twee doelpunten van Anelka van Chelsea 0-2. En straks gaan we nog vooruitblikken op de kraker van morgen tussen Internationale en Bayern München. Een opmerkelijke voetbaltransfer. Vijf jaar geleden ging Jan Kromkamp nog met het Nederlandse elftal naar het WK voetbal. Hij stond in zijn mooie carrière onder contract bij Villarreal, bij Liverpool en bij PSV. Een komende zomer vertrekt hij op zijn dertigste van Eindhoven naar Deventer. Hij gaat spelen voor eerste divisionist Goat Eagles... de club waar zijn voetballeven ook begon. Bij PSV komt Kromkamp al lange tijd niet meer in aanmerking... voor het eerste elftal. Het klikt niet tussen hem en trainer Fred Rutte. Uh, die zag het nooit in mij zitten. Dus ja, goed, dan, dan, dan, dan, dan, dan houdt het op een gegeven moment op... en dan heb je weer een bestuur erbij... Ja, en dan, dan, dan, dan, dan loopt uh, loop het zo af. Dat is jammer. Ja, nee. Maar ja, heb je ons een Fred Rutte gevraagd bij PSV... Wat doe ik nou verkeerd? Uh, ja. Ik heb wel met hem uh, gesproken, maar... Ja. Ook niet echt zozeer van, ja, wat doe je verkeerd? Ja. <lacht> nee, ik weet niet. Hij zag het absoluut niet in jou zitten. Nee, nee dat is het gewoon. Heb je niet overwogen om eerder, uh, van zich weer op reis te gaan naar de elders? Nee, ja, we hebben wel uh, afgelopen zomer hadden we wel wat uh, contacten geweest links en rechts, maar dat is ook allemaal niet echt uh, concreet geworden in zoverre dat uh, nou uh, echt we aan tafel zijn gaan zitten van, nou dit is er wat er ligt, kunnen we dit doen, jullie hebben wat water bij de wijn, water bij de wijn, water bij de wijn. Maar dat is gewoon niet geweest. Dus ik heb gewoon uh, dit hele jaar ben ik gewoon bij het tweede uh, beetje voetballen en ben gemeld netjes. Dus, en, uh, ik kan me iedereen vragen hoor. Ik geloof het zonder meer. Ja, ik, kijk maar aan, maar ik, ik kan iedereen vragen, ik heb gewoon al die wedstrijden tweede ook mijn stinkende best gedaan. En uh, ja, dat, dat, dus daar, daar kan je niks van zeggen. Dan ben je dertig. Heb je uh, in het begin een geweldige carrière gehad, die eigenlijk halverwege ja, geploft is, toch? Ja, Want het, het is niet geworden wat iedereen voorspelde. Elf interlands. Een heleboel meer moeten zijn. Voor ja. veel meer topjaar. Waar is het mis gegaan? Ja, waar is het mis gegaan? Kijk, uh, ik, ik, ik vind dat ik voor mezelf heb ik heb ik alle, alle juiste keuzes gemaakt in, in, in clubs. In alles wat ik gedaan heb, als ik terugkijk. Uh, nou, als een geweldige tijd gehad. Uh, een hele geweldige groep. Uh, naar Villarreal gegaan toen de tijd, uh, Van de Villarreal naar, uh, naar, naar Liverpool. Ja, wie zo daar nee op hebben gezegd. Uh, BK nog meegemaakt. Bij PSV het eerste jaar gewoon goed gedraaid. Uh, ja, nou ja op, op een gegeven moment dan krijg je wat blessures er ook bij. En dan kom je elke keer weer teruggeworpen. En dan moet je eigenlijk iemand hebben zoals bijvoorbeeld Van Goghsen toen de tijd tegen mij zei. Uh, ik had zes, zeven weken niet gespeeld. Uh, uh, en toen kwam hij. En hij zei van, uh, jij speelt gewoon. Respect. Laat maar zien. Gaan vertrouwen en, nou ja, en ging het ging heel goed. Dus op een gegeven moment heb je ook gewoon een bepaalde mate, net een beetje geluk nodig van een trainer. die Kom op Jan, laat me zien en ik stel je gewoon op. En, en dat is het dan bij mij op een gegeven moment niet geweest. En dat, dat geeft niet. Natuurlijk is dat wel eens jammer als je erover nadenkt. Maar ik denk van, hè, potverdorie, ik wil maar inderdaad zo'n mooie carrière. En dan uh, twee, anderhalf jaar bij, bij het tweede. Eigenlijk, eigenlijk hoort dat niet. Maar uh, aan de andere kant zijn er ook wel eigen dingen op de wereld. Dus dan moet je ook af en toe maar het een beetje relativeren. Het loopt zoals het loopt. Ik heb veel blessures gehad. Ik kan niks aan doen. En ik uh, ben heel blij hiermee. En dan kan ik ook na mijn carrière gaan nadenken. Wat ga je daarna doen? Ja, ik ga sowieso uh, wat jonge, jonge spelers ga ik sowieso helpen begeleiden hier bij GoHead. Krijg ik een functie om, uh, omschrijving komt er, gewoon, uh, komt er gewoon bij. Ik ga uh, de trainersopleiding volgen. Dus het is voor mij een totaalpakket geweest waarvoor ik uh, gekozen heb. Uh, ik woon hier ook in de buurt. En, uh, ja, wil ik me gewoon gaan ontwikkelen op, uh, op, dat, op, op, op, meerdere, op meerdere fronten eigenlijk. Dus, uh, en, en voetbal is natuurlijk ook belangrijk, maar het is een totaalpakket geweest. Maar denk je nou wel eens na nou van, uh, heb ik er wel alles uit gehaald? Uh, ja, dat heb ik wel. Jan Kromkamp. Het is toch vreemd om iemand in de verleden tijd te horen praten over zijn carrière als hij pas dertig is. Het was Mark Overmars die Jan Kromkamp wist vast te leggen bij Core Diggles. Hij is in Deventer verantwoordelijk voor de technische zaken. En Overmars vindt het belangrijk dat hij komende zomer ervaring kan toevoegen aan zijn selectie. Het is eigenlijk zo dat we dit jaar onszelf al heel veel jonge talenten hebben. In de leeftijd van 19 tot 22 jaar. Dat is uh, 85% van de selectie. En die paar ouderen die we hebben... Ja, uh, de jongens die vorig jaar zijn vertrokken... Uh, waren hele stabiele uh, spelers. En dat missen we eigenlijk een klein beetje dit jaar. Dus ja, daar ligt denk ik ook het feit dat uh, onze prestatie gewoon uh, dit jaar uh, ondermaats is. En ik denk dat de jonge spelers juist uh, veel baat bij hebben... als ze uh, onder de vleugels van uh, een aantal spelers uh, ja, zich rustig kunnen ontwikkelen. En dan weet jij ze altijd wat te vinden, die ervaren jongens. Ja, en je moet ze overtuigen. Want... Dat, dat lukt je toch ook wel? Nee, want het is duidelijk dat wij natuurlijk uh, financieel een bepaald plafond hebben. En daar ook absoluut niet uh, overheen gaan. Maar nou heb je toch Jan Klomkamp. Ik uh, hoor geluiden, je gaat nog meer jongens halen. Uh, hoe overtuig je die? Omdat je ze iets biedt voor na het voetballen? Nou, ik vind, ondanks dat we dit seizoen uh, ja, niet goed presteren... komen we steeds dichter bij een punt. En die punt, dat is natuurlijk de uh, ultieme droom. Promotie. Uh, ja, dat is natuurlijk wel... Dat wil in principe ook elke club eigenlijk wel, hè? In de Jubilee League. Maar uh, waarin onderscheiden wij ons? We hebben nog de Engelse uitstraling. Ze dus noemen ons niet voor niks de 21ste Premier League. club van... Uh, ja, van Engeland, maar van uh, Nederland dan. Want, uh, de, en daar gaan wij ons ook op richten. Wij gaan, uh, we liggen nog in de volkswijk. Blijven jullie er ook? Want er is sprake geweest van verhuizen naar de rand van de stad. Nee, dat is nu definitief van de baan. De eerste twintig jaar blijven we hier. Uh, ja, waar zet je dan op in? We hebben de naam al, de Engelse naam. Go ahead. Dus dat, dat soort dingen gaan we zoeken. Wat willen we? We willen een Engelse pub hier. We willen uh, graag boven in de business lounge een, ja, een Engelse uitstraling. Uh, allemaal dat soort dingen gaan we doorvoeren. Dat, dat het een echte belevenis is om hier zo de straten binnen te lopen. Ik bedoel, hier zie je nog die grote lichtmasten in de vetten. Als je aankomt rijden. Dus ik hoop dat we, ja, als het stadion verbouwd wordt... dat we er in ieder geval twee wel kunnen behouden. Want dat maakt het nou zo mooi. Als je aankomt rijden en je ziet die lampen. Tegenwoordig is natuurlijk zijn al die lampen al geïntegreerd in het stadion. Er is één ding niet gepland. Want dat kan je niet plannen. De promotie. Maar je hebt wel een idee voor wanneer het moet gebeuren, of niet? Nou, dat is eigenlijk uh, natuurlijk de ambitie van ons allemaal hier. En uh, wat ik zei, het komt steeds dichterbij. En, uh, maar ja, ik, ik, ik heb een tijd geleden ook uh, met Riemen van de Velden gesproken. Oude voorzitter, of eerder voorzitter van Veen. Ja, en ja, dan denk je, dan uh, luister je eens aan hoe of wat, hoe dat toen met Veen gegaan is. En die zei toen de woorden van, ja, maar het heeft 19 jaar geduurd voordat we... ...waar waar we nu zijn. Dus dat, dat geeft al aan... ...ja, zelf wil je altijd zo snel mogelijk... ...hoe of wat, maar het hebt gewoon ook tijd nodig. En tijd is in voetbal heel moeilijk... ...want als het even slecht gaat... ...dan staan er natuurlijk mensen op de stoep... ...die, ja, die misschien ook nog wel ideeën hebben... ...of die het zo willen of zus willen... Uh, dus dat betreft vond ik, wel, vond ik dat wel een mooie uitspraak. Denk, ja, dat, uh, uh, maar in ieder geval naar mijn mening en gevoel komen we dus uh, echt dichterbij. Dat zei Mark Overmars tegen Rob Fleur. En we gaan. Ja, ik dacht dat we naar een plaat gingen, maar we gingen allemaal niet naar een plaat. Nee, we gaan naar de volgende sport. We gaan naar waterpolo. De Nederlandse waterpolo mannen hebben hun World League-wedstrijd tegen Kroatië vanavond met 9-6 verloren. Maar het ging Oranje niet zozeer om winst of verlies, gek genoeg. De waterpolo's hebben een hoger doel voor ogen. Vanuit Dordrecht een reportage van Steven Dalebout. Gelooft u wonderen? Ja! Goud! Voor Oranje! Zo klonk dat in 2008, de waterpolo-sters werden toen in Peking olympisch kampioen. In Dordrecht kwamen vanavond de oranje waterpolo-urs in actie, de mannen dus. Net als de vrouwen zijn nu ook de mannen met een uitgedacht programma bezig om hoger op te komen. Aanvoerder Willem bouter Gerritsen. Ja, kijk, de vrouwen hebben voor ons een hele hoop deuren opengezet. Waterpolo is helaas nog steeds niet een hele bekende sport in Nederland. Dat hebben de vrouwen gelukkig wel weten te veranderen... door een hoop te investeren ook in het voortraject van de Olympische Spelen. En uh, ja, wij hebben daar een, een, een groot deel van kunnen kopiëren. Het uh, is gewoon een succesformule gebleken en uh, daar zijn wij nu ook hard mee bezig. Dus, uh, we hebben een aantal voorzieningen die gewoon, uh, die gewoon ook hartstikke goed verzorgd zijn. Er wordt uh, twee keer per dag getraind in Zeist. Uh, jongens zijn, uh, zijn daar gewoon uh, toe in staat op dit moment, ook naast studie. Uh, een aantal jongens naast werkzaamheden. En uh, dat is de enige manier om de aansluiting te vinden. Je moet, uh, er moeten veel uren gemaakt worden. Bondscoach Johan Aantjes springt op van de bank. Aan het begin van de wedstrijd krijgt Nederland meteen al kansen tegen de Europees kampioen Kroatië. En dat is precies wat de bondscoach vooraf wilde. Nou ja, weet je, vooral voor onszelf, in eerste instantie... omdat wij natuurlijk sinds anderhalf jaar in een fulltime programma zitten... is het wel, en dat, dat eist heel veel, de jongens zijn in de buurt van Zijs... komen wonen en studeren, investeren heel veel in hun sport. Dus dan heb je een, als je dan kan laten zien... dat je in zo'n wedstrijd als vanavond progressie boekt... dan geeft dat gewoon, denk ik, een goed gevoel om, om zeg maar, verder door te gaan. Goed, winnen was dus niet het doel vanavond. En dat deed Oranje ook niet. Maar kansen creëren en scoren was wel het doel. En dat deed Oranje wel. Op tevredenheid van Jeroen Cavalier. De man met dezelfde initialen, let op als die legendarische nummer 14. We dus moeten gewoon zorgen dat we zo, zo min mogelijk doel te tegen krijgen. En proberen zoveel mogelijk te scoren uiteraard. ik klinkt een beetje Johan Kruijvertaal, taal, ik weet het. Dat sport veel sporters. zo. Ja, ja precies, maar eh, kijk, bij ons is het natuurlijk heel belangrijk dat wij gewoon eh, wel eh, laten zien dat we op de goede weg zijn. En dat we ook tegen dit soort landen kunnen scoren. En dat we ook dit soort landen ka kansen kunnen creëren. Kijk, Als wij genoeg kansen creëren, dan eh, denken wij op zich wel tevreden zijn over zo'n wedstrijd. Actief, actief. En weg, weg, weg, Cavalier heeft net als de rest van de ploeg duidelijk een doel voor ogen. Hoger opkomen. En dan is het fijn als de wedstrijden tegen grootmachten als Kroatië goed verlopen. Want verder krijgen de waterpoloers er niet al te veel voor terug. Nou, In de zin van, uh, je krijgt niks voor terug uh, qua uh, financiële steun. Je, je moet er geld inleggen, je moet uh, je eigen de, vrije dagen opnemen. Uh, het vergt gewoon heel veel van jezelf. En, dat is denk ik ook een, ook een vereiste om uh, zo'n programma te kunnen deelnemen. Uh, je, je moet willen, je moet kunnen en uh, je moet talent hebben. Nou ja, deze groep heeft denk ik alle drie. Voor het je, je hebt een Nederlandse sporters met een A-status van NOC en met een B-status. En jullie hebben? Geen status. Hm. <laughs> helaas niet. Nee, we hebben uh, onze status een uh, aantal jaren geleden helaas verloren toen we uh, terug zijn gegaan naar de B-landen. Zoals we heel mooi noemen. Uh, die zijn helaas uh, weer opgehouden met een BEK te organiseren. Dat is in dat je tegen eigen, leest, eigen krachtsgenoten kunnen, kan sparren nog. En Toch om een bepaald niveau te blijven houden. En nu hebben we alleen maar A-landen in principe. En ja, dat, daar zitten nu een a groep dat ook naar de EK gaat. speel spelen alleen maar tegen de beste landen ter wereld. Het EK is begin volgend jaar in Eindhoven. Vier, drie! 3, Daar wil Oranje scoren. Yeah! Maar Olympische dromen komen soms ook uit. Goud! Voor oranje! Al denkt bondscoach Aantjes dat het voor zijn ploeg moeilijker zal worden... de wereldtop te bereiken dan destijds voor de Nederlandse vrouwen. Nou kijk, ik denk dat... Uh, en daar bedoel ik niks, uh, want ik heb heel veel respect voor wat de vrouwen in Zeist doen... en wat ze tot nu toe hebben ge, uh, gepresteerd. Alleen in het Heerpolo is het gewoon lastiger. De concurrentiedichtheid is vele malen groter. Eh, daar waar de vrouwen zo'n... Tien landen hebben waar ze rekening mee moeten houden, ligt het bij ons bij een veelvoud van, uh, van tien. En, uh, de, uh, en de traditie is natuurlijk in het herenpolo vele malen groter. Uh, Vrouwpolo is eigenlijk een vrij jonge sport. Als wij tweeën inv investeren zijn we nog geen wereldtop. Dan moet je dus op een langere termijn uh, kunnen en willen denken. Ja. Want wat is het uiteindelijke doel? Nou, het eindelijke doel is vastgelegd in een, in een zoveel jarenplan. Wij proberen in 2016, uh, of nou proberen, dat is een verkeerd woord in deze. Maar in 2016 moet het Nederlands team sowieso terug op, uh, op de Olympische Spelen zijn. Uh, en in 2020 moeten er om de medailles worden gespeeld. En uh, dan zit je ongeveer op een traject van 8 tot 10 jaar. Wat je nodig hebt zeg maar, om naar dat niveau toe te groeien. Schieten, schieten! van vandaag. CSK aan Moskou heeft zich als eerste geplaatst voor de achtste finales van de Europa League. In Moskou werd het 1-1 tegen Paak Saloniki uit Griekenland. Eerder was in Griekenland al met 1-0 gewonnen door CSK aan Moskou. Het Nederlandse voetbaltalent Kyle Ebesilio heeft een profcontract getekend bij Arsenal. De net 17-jarige Ebesilio, het broertje van Ajaxid Lorenzo, doorloopt sinds afgelopen zomer de jeugdopleiding van Arsenal. Eerder speelde hij bij Feyenoord. De topper in de eredivisie tussen koploper PSV en de nummer 3 Ajax... staat zondag onder leiding van scheidsrechter Erik Bramaar. Het andere topduel op de zogenaamde Super Sunday tussen AZ en FC Twente... wordt geleid door Ruud Bossen. Robin van Persie mist morgen de belangrijke competitiewedstrijd tegen Stoke City van Arsenal. Hij heeft lichte hamstringklachten... en hoopt komende zondag weer inzetbaar te zijn. Arsenal speelt dan de finale van de League Cup. Doelman Stijn Stijne vertrekt per direct bij Club Brugge. Beide partijen hebben in onderling overleg besloten dat de samenwerking beëindigd wordt. Stijne werd zondag al uit de selectie van trainer Adrie Koster gezet. Hij zou samen met familieleden op internetfora... een lastercampagne hebben gevoerd tegen ploeggenoten en de clubleiding. Een ander recht mis donderdag in het Europa League duel met Ajax... spelmaker en Mark Boussoufa, de Amsterdammer in Brusselse dienst. Hij heeft buikgriep. En dan gaan we vooruitkijken op de Champions League-avond van morgen. Dan speelt Internationale tegen Bayern München. Dat affiche is een herhaling van de finale van de Champions League van vorig seizoen. Iedereen is er klaar voor, de spelers ook. de zon gaat onder. En over 90 minuten weten we wellicht wie de cup met de grote oren heeft gewonnen. Drie Nederlanders zijn er dus aanwezig in deze finale. Voor de laatste keer gebeurde dat in 2007. Toen Liverpool-Milan met Kuyt, Seedorf en Zenden. En nu dus Van Bommel, Sneijder en Robben. Maar de eerste versnelling is van Robben. Hij is langs Kivou. Robben richting de achterlijn. Robben legt terug. Ja, ze geven Robben uiteraard geen centimeter ruimte. En Kivu schroomt ook niet om hem eventueel hard aan te pakken. Van Bommel dan terug naar Robben. Robben nu met een een kopbal van Demi Keles. En dan is er een appel voor Hens. Ja, er is Hens gemaakt door Maikon. Die slaat die bal terecht weg. Hier wordt Bayern München dus toch een penalty onthouden. Nou het wordt de in eens, moet aangeraakt en Boet moet dan met een redding die bal uit de goal ranselen. Wie was het die die bal nog even toucheerde. Robben dan Robben ineens. Richting Robben, die sprint die wel aan moet gaan met Kivu. Mourinho en Robben met elkaar, omdat Mourinho de bal wat hard teruggeeft. Die twee kennen elkaar natuurlijk van de tijd bij Chelsea. Cesar. ...is de keeper van Inter. Trapt die bal ver naar voren. Milito komt hem naar Sneijder. Sneijder naar Milito. Milito, Milito, ja! De goal voor Inter op aangeven van Sneijder. Die zich daarmee gelijk assistkampioen van de Champions League mag noemen. Maar dat zal hem verder toch een zorg zijn. En kijk eens naar de vreugde van Inter. Ik vind dat Bayern een tikje de weg kwijt is. Ja, dan komt de Sneijder, Sneijder, Sneijder! Oh. Het wordt in één keer schieten. Afhangende bal, Mula. En Cambiasso zit er tussen met het hoofd. Robbe, dit zou een moment kunnen zijn voor een actie. Maar daar zijn er maar drie man. Robbe! Redding van Julio Cesar. Inter neemt over met O Voordeel gegeven door Web. dat er wel een overtreding wordt gemaakt. Dat betekent dat Milito weg is. In de 1 tegen 1 met Van Buiten. Dit is waar Milito goed in is. Milito is er langs. Milito voor de beslissing. Het is gebeurd hier is het Diego Milito, 2-0, hij viert het feest met de eigen aanhang, daar achter de doel van Buurt. En oh, wat is hij toch fantastisch, Diego Milito. En van buiten wordt gepasseerd alsof hij er niet staat, alsof het een lantaarnpaal is, waarvan het licht niet eens verant. En het is voorbij, Inter wint de Champions League. Editie 2009-2010, die kijkt naar Wesley Snyder. die op zijn knieën gaat voor het publiek van Inter, die heel hard loopt. En zo won Inter dus afgelopen seizoen de Champions League door in de finale van Bayern München te winnen. Ja, Dus is Bayern er alles aan gelegen om dat smetje van vorig jaar nog even weg te werken. Morgenavond zou dat al kunnen in het Giuseppe Meazza stadion. Aangeschoven is een van de twee mannen die u hoorde in die prachtige compilatie van de afgelopen minuten. Ronald van der Geer, goedenavond. Hallo Henry. Het is een, een, een moeilijke week volgens mij voor Louis van Gaal en Bayern. Ja, zowel in de Champions League als in de competitie. Ja. Dus als je kijkt naar de competitie, dan is de ploeser eigenlijk net een beetje aan het herpakken van een hele slechte eerste helft van de competitie. Opgeklommen naar de derde plaats, maar komende week uh, wacht wel Dortmund, hè? de, de, de, de koploper kop van uh, de Bundesliga. Hele zware wedstrijd, zware bela zwaar beladen wedstrijd ook. Maar ja, ook Inter staat dus op het programma in, ja, wat ze dan toch in München noemen, de week van de waarheid. En ja, misschien ja. dat uh, Bayern die, die, die stijgende lijn kan volhouden, zowel internationaal als nationaal. Stijgende lijn die is ingezet met Rieper. Ribery en Arjen Robben er weer bij. Hè? En dat is niet toevallig natuurlijk. Nee, dat was, was natuurlijk eigenlijk vorig jaar ook van doorslaggevende aard. Hè? Deze, deze twee voetballers, unieke klasse. Met name Robben eigenlijk, die nog meer het verschil maakte dan, uh, dan Riberie. Nou, ze waren er weer bij voor het eerst uh, sinds uh, lange tijd. 273 dagen heeft Bayern geploeterd zonder de vleugelflitser's, Maar ze zijn nu samen in het elftal. Um, ja. Sinds een week of twee. En alleen al uh, de laatste weken 22 doelpunten in, in zeven wedstrijden na de winterstop. Dat is dus niet alleen vanwege deze twee uh, de vleugelmensen, maar ook omdat Bayern zich gewoon heeft herpakt... in de tweede helft van de competitie. Dus Bayern doet weer mee. Ja, en wat stelt Inter daar tegenover? Want die hebben ook niet het beste seizoen van... Een van hun geschiedenis. Inter was vorig jaar zo stabiel. Hè? Won alles wat ja. er te winnen viel. Maar dat was wel onder José Mourinho. Benitez, oudspoortrainer van Liverpool. Heeft dat niet kunnen bewerkstelligen. Heeft er eigenlijk een beetje een zwalkend elftal van gemaakt. Met heel veel blessures. Nu is Leonardo, de oud-coach van, van Milan, de baas. Maar heeft het nog niet helemaal op de rit. Het is niet zo stabiel en zo onaantastbaar. En uh, er zijn ook heel veel, heel veel blessures op dit moment. Met name achterin bij Inter. Waar het echt nog een beetje puzzelen is. Uh, op dit ja, moment. Ja, en waar Robben dan een van de sleutelfiguren is bij Bayern. is Snijden dat duidelijk bij Inter. Hoest ja. met hem. Veel kleine pijntjes hè, de ah, laatste ja, tijd. Hij speelde ook het afgelopen weekend niet. Maar uh, het lijkt er wel op dat hij uh, wat dat betreft zich wat gespaard heeft voor deze wedstrijd. En dat hij morgen wel aan de aftrap gaat staan. Wat denk jij morgen? Bayern is een prachtige reeks bezig hè, in de Champions League. Ja, en Inter is wat aan het, uh, aan het rommelen. Dus ik denk dat Bayern een hele kleine overwinning gaat weghalen. Oké, okay, Bayern München tegen Inter, maar dan andersom dus. In Italië is morgen bij ons te horen met onder andere Ronald van der Geer. En ook Olympiek Marseille tegen Manchester United. Straks het oog met Mieke van der Weij. De stemming van Nederland. 2 maart provinciale statenverkiezingen. VVD, PVDA, GroenLinks, D66, Edward. Radio 1 komt naar u toe, deze verkiezingen. Bent u er al uit? De Radio 1 stembus toert door Nederland. Ja, ik ben er helemaal uit. Op woensdag, donderdag en vrijdag tweemaal daags. Waar ik voor ga kiezen. Ochtends van half elf tot elf en middags van 4 tot half vijf. Ik weet het niet meer. Rechtstreeks vanuit de provincie met Tesselblok en Prem Radakischunen. Waar ik op stem en waarom? Radio 1. Ik ga vast en zeker stemmen. Het nieuws van alle kanten.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 Haar naam was Sarah. De succesvolle verfilming van de bestseller van Tatiana de Roné. Met Kristen Scott Thomas. Haar naam was Sarah. Nu te koop op DVD en Blu-ray. Nederland wil geen veefabrieken. Stem 2 maart voor dieren in de wei. Stemadvies? Milieudefensie.nl. De Peugeot 206 Plus is zo ongelooflijk voordelig.